Twee uur, Renate Evers met het NOS Journaal.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 De samenwerkende hulporganisaties hebben minder opgehaald... dan de 1,2 miljoen euro die dinsdag bekend werd gemaakt. In werkelijkheid lag de opbrengst van de TV-actie rond de 1 miljoen, meldt Nieuwsuur. Het verschil komt volgens de hulporganisaties door een startbedrag. Dat is geld dat na een vorige actie nog beschikbaar was. Dat was ongeveer 180.000 euro. De opbrengst voor Syrië staat in schreeuw contrast... met de bedragen die bij eerdere acties zijn opgehaald. Zo bracht de actie na de aardbeving in Haiti ruim 80 miljoen euro op. PvdA-Kamerlid Mariette Hamer noemt een voorstel van de FNV een mooi plan. De vakcentrale wil 60-plussers gedeeltelijk laten stoppen met werken om plaats te maken voor jongeren. De FNV heeft arbeidsduurverkorting ingebracht in het sociaal overleg met werkgevers. Minister Asscher wilde niet reageren op het FNV-voorstel. Een van de grootste wolkenkrabbers van Tsjetsjenië heeft in brand gestaan. De woontoren van 40 verdiepingen in de hoofdstad Krosny was nog in aanbouw. Volgens hulpverleners raakte niemand gewond. Eén van de appartementen in een naastgelegen toren is van de acteur Gérard Depardieu. Hij kreeg het cadeau van de Tsjetjenische president toen hij Krosny bezocht. Dat was vlak nadat Depardieu de Russische nationaliteit had aangenomen. Het weer, vannacht is het droog en de temperatuur daalt tot iets onder nul. Overdag bewolking, maar ook af en toe zon en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. getting the spirit in the dark. I'm getting the spirit in the dark. Keep on moving. En zo moest ik dan nog even weer denken aan Remo van het Woud die jaren geleden die hit had met Liefde voor Muziek. Maar je hoorde en nu een andere gospel, namelijk van Aretha Franklin. Uit 1970 kwam dat. Toen maakte The Queen of Soul een LP onder de titel Spirit in the Dark... en daarvan hoorde je de titeltrek. Goeienacht allemaal, welkom. Dit is de nacht in het anders hier bij de Varen op Radio 1... het muziekprogramma van Radio 1. Met een deze nacht speciaal aandacht voor Eric Clapton uit zes decennia, jawel, zes decennia muziek horen van de misschien wel meest invloedrijke gitaristen van de afgelopen decennia, Era dus, En dus het hoe en waarom. Dat hoor je later hier in De Show die tot 6 uur duurt. Mijn naam is Roel Koenens. En wat je nu gaat horen, dat is uh, van een man die afgelopen avond, gisteravond. En de avond daarvoor Paradiso op zijn kop heeft gezet. Uitverkocht was het daar, want er was het optreden van Iels. En is nog voor één optreden in Nederland. Vanavond zal hij namelijk optreden in de zaal in Heerle. Iels, Jollekidee en Vraaie, vraaie verrassende dingen. Zoals bijvoorbeeld dit jaar, Lucky Day in Hel. En afgelopen drie avonden was hij dan te zien en te beluisteren op de bunes van Paradiso in Amsterdam. En vanavond dan een optreden in de Limburgzaal in Heerle. En als je daar niet voor in de gelegenheid bent en bent geweest in Amsterdam. Je kan hem ook nog zien op de televisie. Zondagavond dan zendt het Belgische canvas van tien over half negen tot... Tien, over negen, een half uurtje een uh, portret uit van dit bijzondere talent Iels. En als je blijft hangen op die zender, dan kan je nog later op de avond kijken naar uh, de totstandkoming van Zo. So, die beroemde LP van Pieter Gabriel. Iels dus. Do you ever stop and wonder why? You're so damn hard trying to miss the right. I swear it's just a Disney lie. You only need to find love one. Guys are all the same. They love you, then they leave you like it's just a game. Did no one tell them that old saying? You only need to find love once. Imagine my reaction you walked in the room. Once I found you, was never gonna let you go. I didn't hesitate. for one so many times i got it wrong one time i thought i'd found the one a couple of weeks and he was gone you only need to find love once i guess we all make mistakes hide your hurt when your heart breaks but don't forget when things aren't great you only Hesitate, I couldn't wait All the other guys just evaporated Jong Engels talent, nieuw Engels talent, naam Emma Stevens. En je hoorde haar met het nummer Once. Zoals ik al zei, ik ga deze nacht uitgebreid aan het versieden aan Cleary Clapton. Warum de man is afgelopen zaterdag 68 jaar geworden. Hij zit 50 jaar in het vak en naar aanleiding daarvan heeft hij ook een speciale tour... waarin hij op de set leest de muziek heeft staan van de afgelopen 50 jaar... En er is een nieuw album van hem uitgekomen. Old Sock is de titel daarvan. Reden genoeg om uh, de man eens een keer uitgebreid in de schijnwerpers te zetten. <laughs> zeg maar, een soort necrologie. Terwijl hij nog bij leven en welzijn is. Ik ga je van Aaron Clapton de komende nacht uh, muziek laten horen uit de zesde decennia. En ik begin dan bij de jaren zestig. De eerste band waar die zo'n beetje bij kwam, die dan ook uh, professioneel aan de weg timmerde, dat, uh, dat was de groep The Yardbirds. Die Art die uh, waarmee Clapton al gauw een meningsverschil had. Want die jongens die gingen naar Clapton's idee toch een beetje te veel op de commerciële tour. Vooral toen Graham Goldman, die later bij Tennessee zou zitten, aankwam met een liedje dat achteraf een groot succes zou blijken te zijn. Ewa Clapton die maakte de opname mee, maar speelde wel met de enige tegenzin. Mommy oh, ...zit voor de Yardbirds, voor Your Love... ...en Eric Clapton die speelde erop mee... ...weliswaar niet echt op de voorgrond... ...maar hij speelde het nummer ook met enige tegenzin... ...omdat hij een andere belangstelling had... ...namelijk voor de blues... ...na anderhalf jaar spelen bij de Yardbirds... ...verliet Eric Clapton de band... ...en stapte over naar John Mills Bluesbreakers... John Mills Blues Breakers uit 1965. John Mills, die je kon horen zingen en ook verantwoordelijk was voor het orgelspel dat je hoorde in deze opname uit 1965. Op de bas John McVie, de drums die werden bespeeld door Hughie Flint en het gitaarspel was van Eric Clapton. Nadat John Mail gebruik had gemaakt van het gitaarspel van Eric Clapton, besloot Clapton een andere uitnodiging aan te gaan. Namelijk die van Ginger Baker, de drummer. Die was net begonnen met een groep op te richten. Waar Jack Bruce ook deel van uitmaakte, maar de man Ginger Baker die zag nog een goede gitarist kwam uit bij Eric Clapton. En zodoende ontstond dan een van de meest legendarische bands uit het eind van de jaren 60, namelijk Cream. Bam, bam, bam, For so my mind was to cry out loud Baker, Jack, Bruce en Eric Clapton... samen vormen een scream van het album NSU. Je hoorde de, de single die destijds werd uitgebracht. En dat was namelijk het nummer I Feel Free. Eric Clapton in de jaren zestig hebben we bij deze dus gehad. En ik laat je dadelijk Eric Clapton uit de jaren zeventig horen. En waarom? Onder andere omdat er een nieuw album uit is gekomen... van Eric Clapton... En dat is een heel interessant album, want er staan diverse muziekstijlen op. Je hoort Aero Clapton uh, rock spelen, reggae en ook easy listening. Het album heet Old Sock. En je kan een album winnen van Old Sock, van uh, de meester op de gitaar, Mr. Slowhand. En dan is de vraag die ik stel... In welke bands en welke groepen heeft Aero Clapton gespeeld... Van welke groepen heeft Aeroclats uh, een deel uitgemaakt? Het antwoord kan je mailen naar de anders @vara.nl. De nachtklinktanders.nl. @vara ik ben benieuwd. Dus uh, ik wil zoveel mogelijk groepen zien waar hij in gespeeld heeft. Naast de talrijke solo-opnamen die hij gemaakt heeft. En dan gaat het niet, dus, niet, dus niet om de incidentele. De samenwerkingen die hij af en toe is, heeft gedaan met George Harrison... of met de Beatles of zo. Maar ik wil echt weten van... in welke groepen, zoals bijvoorbeeld Queen, wat ik net niet hoorde... heeft de AeroClapped een deel uitgemaakt. En de, uh, onder de goede inzenders gaan we die CD Old Sock verloten. Er is nieuw werk van Tricky. Eindelijk weer eens, na lange tijd van afwezigheid... I'm yeah. Ja, en daarachter schuilt de naam van Adrian Thors. Maar je hoorde naam maar zingen. Dat was als dan Francesca Belmonte ingehuurte deze Adrian Thors. En zodoende kun je dan luisteren naar Trip Hop. Trip Hop uit Bristol. Van Adrian Thors, van Tricky. Er komen meer Trip Hop bands uit Bristol. Uit het verleden ken je ongetwijfeld nog wel de naam van Massive Attack en Portishead. BBC Radio 2 heeft aan zijn luisteraars gevraagd... wat vind jij tot nu toe het beste album ooit gemaakt? En die lijst hebben de luisteraars van BBC Radio 2 gemaakt. En dan denk je van, nou, dat zal dat misschien Sgt. Pepper op nummer 1 staan. Nee, een behoorlijk recent album staat erop, namelijk A Rush of Blood to the Head. En dat is muziek van Coldplay. I was lost, oh yeah. And I was lost. I was lost. Crossed lines I shouldn't have crossed. I was lost. Ik ben dit voorkomend op het album Rush of Blood to the Head van Coldplay. Het album dat door de luisteraars van BBC Radio 2 is uitgeroepen tot beste album aller tijden. Een soort hemelse honderd zoals je dat over een week of... Wijf ook op 3FM zult hebben, maar dan uh, BBC Radio 2 is dan toch even een wat uh, oudere doelgroep. Enigszins vergelijkbaar, vergelijkbaar met uh, onze radio 2. Coldplay, dus die daar uh, hoog uh, scoorde. In my place, afkomstig van Chris Brown. Chris, uh, Chris Martin, Chris Martin, daar gaat het om. Chris Brown is iemand heel anders. Chris Martin uh, en de zijne, inderdaad. Dit weekend in Amsterdam een uh, bijzonder muzikaal project. Motel Mosaic, waar een aantal interessante artiesten zullen optreden. En een daarvan is Laura Mwella. Hier is ze, tijdens een optreden van Giel met het nummer She. She walked toward you with her down. She wondered if there's a way out of the blue. Who's gonna take her home this time? She knew that this time wouldn't be the last time. looking for a savior Someone to save her from a dying self Always taking ten steps back and one step forward She's tired but she don't stop She don't, stop. No. she don't stop she don't stop, she don't stop, she don't gonna take her home this time She knew that this time wouldn't be the last time heb twee weken geleden werd het opgenomen op een uh, vroege ochtend... in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Je hoort het optreden van Laura Movella en ze zongen de machine dat je in een andere versie tegenkomt op haar debuut-cd. Eerder uh, dit jaar uitgekomen, 1 maart om precies, te zijn... en dat debuutalbum van Laura Movella, dat heet Sing to the Moon. Ze komt voor twee optredens naar Nederland toe de komende tijd. Dat zal uh, dit weekend dus zijn... Uh, tijdens Motel Mozaïek en later in het jaar. Er zitten wel weer dik in de zomer 12 juli... zal ze ook aanwezig zijn op het uh, North Sea Jazz Festival in uh, Rotterdam. En ze zal ook een popfestival bezoeken, maar dat is dan in België. Maar er gaan ook een hoop Nederlanders naar toe. 4 juli, zal ze daar verschijnen op, uh, de podium, op het podium van Rockwerter. Laura Mvella. Terug naar Eric Clapton. Ik had al de jaren 60 van Mr. Slohan behandeld. De jaren 70 daar ben ik nu aan toegekomen. En met dit nummer had hij in de jaren 90 ook een hit, maar dan in een akoestische versie. En in 1971 -te maakte hij dit onder de noemer Derek and the en de Domino's. hier is Laila. Het gitaarspel van Eric Clapton was er in te horen, maar ook van Dwayne Elman. Je hoorde een opname van Eric en the Domino's. Derek en de Domino's. Uit 1971. En de grote hit Laila. Dadelijk. Nog meer Eric Clapton uit de jaren 70, maar. Het is tijd voor uh, het Leukste Sprekers met Koppen. Leukste Sprekers met Koppen hoor je sowieso straks tussen half vijf en vijf... met uh, twee columns van afgelopen zaterdag. Van Martijn Koning en Wim Daniels en een cabaretfragment. Maar dadelijk ook al een cabaretfragment. Uh, voordat ik daaraan toe ben, eerst nog even iets uit het, uh, de wereld van het Franse chanson. In 1967 komt dit. De zanger had ook Italiaanse roots. Nina Ferrer dus. Lina Ferrer, en dat gaat over de téléphone. De téléphone. Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, il est malsain. Je dirais même. De week bleek de politie regelmatig telefoontaps verzint. Ze vervalsen uh, bewijsmateriaal en bedenken informatie om een verdachte erbij te lappen. De rechtbank in Alkmaar sprak eerder deze week een verdachte vrij... omdat zijn advocaat ontdekte dat de politie verbalen had verzonnen. Uit onderzoek blijkt dat dit vaker voorkomt. We praten hierover met de heer Van Boekel. Ook hij werd van een zaak verdacht en is afgelopen week vrijgesproken. Ja, grondbanken. Ja, nou ja, wel op het nippertje hoor. Dat moet ik er wel even bij zeggen. eerlijk is eerlijk. Ik dacht dat wordt een paar jaar brommen. Maar uh, zo vrij als een vogeltje. Lekker hoor. Uh, meneer Van Boekel, ja. op welke gronden werd u vrijgesproken? Ja, dat weet ik niet zo goed. Het was gewoon de rechtbank. Ik weet niet wie zijn grond dat is. Volgens mij is het van de gemeente. Maar maakt dat uit? Nee, sorry. Ik, ik bedoel... Uh, wat was de reden van uw vrijspraak? Uh, afgeluisterd. Ja, ik kijk even naar mijn advocaat, Dan zit hij er ook niet voor Jan-Joker bij. Ze hadden me afgeluisterd, toch? Verkeerd verstaan, toch? Die... Ja, correct. Uh, het is natuurlijk schandalig wat hier gebeurd is. Ja. De politie heeft mijn cliënt woorden in de mond gelegd die nooit gezegd zijn. Je ja. hoort uh, meester Holt Akkers, uh, welkom ook. Waar werd uw cliënt van verdacht? Ja, De aanklacht was het onwettig afdwingen van andermans eigendommen. Ja, en afpersing, toch ook? Ja, zal ik het woord even doen? Ja. Ja, dat is goed. Ja, joh, dat is jouw feestje. Doe maar lekker het woord. Hè, even kijken, ik heb het dossier hier liggen. Uh, ik heb hier een gesprek, wat de heer Van Boekel voerde... met een vastgoedmagnaat uit Haarlem. Ik citeer even. Het slachtoffer zegt, genade, genade, ik kan niet meer betalen. En daarop zegt u, vies stuk vreten, ik kom met een kalasjnikov langs. Ja, nou, dat was... Nee, wat... dat is geen vies stuk vreten. Ik zeg, ik kom biefstuk eten met strokanov er langs. Ik ging bij die knakker altijd een biefstukje eten tussen de middag. Stroganoff erlangs. Ja, die vent had er een handje van om een hele dot saus over die biefstuk heen te pleuren. En dan had ik altijd zoiets van, joh, doe maar erlangs. Zeg ik het zo goed? Ja, correct. Het ging ja. inderdaad om een medium gebakken biefstuk... met een saus van het type stroganoff daarlangs. Ja. Ja. Ja, ja, nou deze zin viel me ook op. U zegt hier tegen dezelfde man, ik neuk je vrouw als ik mijn kans zie. Ja, wat mijn cliënt werkelijk heeft uh, gezegd is het volgende. Uh, ik neem je vrouw mee op vakantie. Ja, ja dat weet ik nog wel, ja. ja. Ik neem je vrouw mee op vakantie. Ja, dat is ja. een mooi gebaar, nietwaar? Ja, jij hebt een hele leuke vrouw. Dus ik denk, die neem ik lekker en een lang weekend mee naar Saint-Tropez. Zal ik eens even van haar biefstuk eten? Uh, ja, ja, ja. Als ze ja. maar niet aan de strook en alweer is. <lacht> maar ja, goed. <lacht> mooi, hè? Beetje humor, hè? Beetje viezigheid. Heerlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. Ik doe ja. nog even één quote uit het gesprek. U zegt hier... Ik wil 7,5 ton, zo niet, kom ik je smoelwerk verbouwen. Ja, waar had ik die staan? Even kijken. Ja, dat kijken, was een ingewikkeld, hè? Uh, ja, wat ja, heb ja, je daar nog ja, ja, ik heb hem gevonden. Ja? Uh, 7,5 ton, anders kom ik je smoelwerk verbouwen. Mm -hmm. Is geweest. Ik vraag zeven keer, waarom kom je niet mijn stukwerk aanschouwen? Ja. Oké, okay, st ja. st -st stukwerk. Ja, mijn cliënt had zijn hal opnieuw laten stukken. Ja, ja, zag er gewoon uh, super netjes uit, toch? Het staat er strak op, jij hebt het gezien. Ja, die, die gozer is verder ja. nooit komen aanschouwen. Maar goed, dat moet hij lekker zelf weten met zijn eigenwijze bakkers. Goed, heer Van Boekel, uw ja. punt is helder. Ja, u zegt het zelf al, u bent vrijgesproken. Wat gaat u nu doen? Uh, ik ga die vastgoedlul pakken en ik sla hem tegen de grond met grof geweld. Ja, mijn cliënt uh, bedoelt natuurlijk, uh, hij gaat zijn lul goed vastpakken. Uh, die legt hij op de grond en dat doet hij voor geld. Dat gaat hij doen. Oh. Dit meent u niet? Nou ja, nee, ja, niet heel veel geld, gewoon een paar tientjes, weet je wel. Ik hoef niet nee, maar ik hoorde even worden. een bedreiging. Hé, hey Jansen, jij moet even je bek houden, anders ik allebei je, je, je poten. Ja. Heb je dat goed begrepen? Ja, ben? mijn cliënt zegt, uh, vrolijk Pasen, maak er een mooi weekend van, trek een trui, het is koud. Kom, Hans, we gaan. Dit wordt uh, niks. Ik dank u wel, tot ziens. <applaus> Let me in my back, let the song do. So please, won't you, please, won't you bury it in mind? Love is a lesson to learn our time. Strong brother to me and I know that your love is true And you never talk dirty behind my back I know that the song never do So please won't you please won't you marry the mind Love is a lesson to learn our time En... Was weer. En je hoorde hem in dit geval met een nummer uit de LP Slowhand. Die in 1977 verscheen. En dat nummer heette uh, May You Never. In de jaren 70 heeft Theory Clapton uh, zo'n vijftal albums afgeleverd. Op eigen naam. Dat ging dan om 461 Ocean Boulevard. There's One in Every Crowd. No Reason to Cry. Slowhand. Dat verscheen in 1977. En dan had je Backless in 1978. En uh, je weet de vraag. Als je. Het antwoord weet op de vraag in welke bands heeft Eric Clapton gespeeld? Dan kan je aanspraak maken op uh, zijn jongste album onder de titel Old Sock en het antwoord op die vraag in welke band heeft Clapton gespeeld? Dat kan je mailen naar de nacht klinkt anders Tot aan het nieuws. Deze van Regina Specter. Aan de vleugel en voor de zang. Laughing with. No one laughs at God in a hospital No one laughs at God in a war No one's laughing at God When they're starving or freezing Or so very poor No one laughs at God When a doctor calls after some routine tests No one's laughing at God When it's gotten real late and Their kid's not back from that party yet No one laughs at God Uncontrollably shake. No one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say, We got some bad news, sir. No one's laughing at God when there's a famine, fire, or flood. But God could be funny. Had a cocktail party while listening to a When the crazy say he hates us and they get so red in the head you think they're about to choke God could be funny when told to give you money if you just pray the right way And when presented like a genie with his magic like Kodini Or grand switches like Jiminy Cricket and Santa Claus God could be so hilarious,